7 uur. Het NOS-journaal. Remon Serré. Nederland helpt China met zuivel. Doden bij opstand Libiërs tegen milities. En SBS wil van Vrouwenkanaal een gokzender maken. <tot>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 Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City is schaatser Koen Verweij... derde geworden op de 1500 meter. Hij verbeterde met zijn tijd van 1,42,28 2800 wel het Nederlandse record... ...dat sinds 2007 op naam stond van Erwin Wennemars. Winnaar van de 1500 meter werd Amerikaan Johnny Davis... ...voor zijn landgenoot Brian Hansen. De eerste wereldbekerwedstrijd 1500 meter van het seizoen... ...werd vorige week nog gewonnen door Verweij.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 En dan het weer. Vanochtend wolken, mist en nevel. Vooral smiddags af en toe zon. Het wordt 9 graden. Morgen is het bewolkt, het is soms wat regen. Na het weekende blijft het wisselvallig en het wordt geleidelijk kouder. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak. DTG helpt het restaurant met een website die ook goed werkt op je mobiel.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 OS Radio 1-journaal, Bert van Sloten... Goedemorgen, het is zaterdag 16 november. Nederland kijkt uit naar de aankomst van de stoomboot in Groningen. Winkeliers, economen, tegenstanders en natuurlijk ook de kinderen. We hebben reportages en gesprekken. We spreken ook de schaatsers die vannacht in Salt Lake City snel reden. En Ronaldo tegen Zlatan is 1-0, daar gaan we ook nog even op terugblikken. We praten verder over de rol van het internationaal strafhof. Een poging om de macht van het hof in te perken is mislukt. En verder de hulpacties aan de Filipijnen. We geven gul, zegt de een. We zijn sceptisch, zegt de ander. En dit geluid, dat willen ze in de steeg niet horen. En dan moet u er ook nog even bij bedenken... dat je dan ligt te trillen in je bed. De goederen trein. En dus bouwen ze vandaag in de steeg een grote protestmuur... van maar liefst vier meter. Tot half negen dendert die nieuwsterrein hier door, op deze zender. De eerste Nederlandse vliegtuig met hulpgoederen is aangekomen in de Filipijnen. Het is de KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht die donderdagochtend uit Eindhoven was vertrokken. En verslaggever Roel Pauw, die vlog mee. Welkom op de Filipijnen. De lokale tijd is 2 uur s'nachts 37 minuten. We blijven zitten. Met de maar, Nico, het is gelukt, we staan aan de grond. Ja, inderdaad. Uh, viel het mee? Het viel mee, ja. ja we hadden dus uh, met het ergste rekening gehouden. Dus veel drukte. Uh, ja, dat we misschien niet meteen konden landen. En ook op de grond uh, veel drukte. Maar de air traffic control en de mensen hier op de grond lijken het keurig in de hand yeah. te hebben. En ondanks dat het nu vrij goed lijkt te gaan, uh, gaven ze wel aan dat het wel op de limiet uh, zit. Maar de vijf pilots, we moeten ze uit. Oké. Dank all wel, Thank you sir, thank you so much. Jan-Willem Wegdam van Koordate. U bent degene die de spullen in ontvangst neemt. Blij mee met wat hier in het vliegtuig zit? Ja, het is heel erg welkom. We zijn er klaar voor om de spullen weg te brengen en te gaan distribueren. Waar gaat het naartoe? Wij gaan deze spullen zo snel mogelijk brengen naar Leyte, Naar het eiland naast Cebu wat het ergst getroffen is. En dat proberen we al uh, morgen een deel te doen, en de rest op zondag. Hoe gaat u dat dan naartoe brengen? Dat gaat op vrachtwagens. Dus we gaan hier van het vliegveld gaan we het op vrachtwagens laden. Die gaan dan op een, op een boot, op een ferry. Dat, die moeten dan zes uur varen. We gaan kijken of die vrachtwagens dan direct door kunnen naar de dorpen. Alle spullen zijn ingeklaard. En de Filipijnse autoriteiten die zijn ontzettend behulpzaam geweest. Geen cent voor gerekend. En, uh, en ze hebben een hele goede afhandelings. Uh, uh, Kantoren ingericht, dat noemen ze hier de one-stop-shop. Dus je gaat één ruimte in en uh, je gaat van bureau naar bureau en je krijgt allemaal stempels. Dat ging razendsnel. Dus, uh, okay. Okay. Ik heb net uh, contact uh, met het uh, vrouwtje van de club, zeg maar. Ik heb gezegd dat vier hier blijven en ik heb gezegd dat er wat in stok uh, uh, vastgezet moet worden hier en daar gaat ze nu naar kijken. Dus de, het dus is wel fraude... een imposant gezicht als de klep van het laadruim open gaat en je in de buik van het toestel kunt kijken waar die pallets staan met 5.000 tentzeilen, drie medische kits voor de basisgezondheidszorg, voor 10.000 mensen. Die kunnen daar drie maanden mee vooruit. En nog zo wat losse dingetjes. Er waren averaging 10 aircraft. Het vliegtuig van Defensie is bepaald niet het enige. Dat hier is neergestreken op het vliegveld van Cebu. hadden we de had the Antonov, de the bigger, the bigger Antonov. Kolonel Perez van de luchthaven zegt dat er hier ongeveer 10 vluchten per dag kunnen worden afgehandeld. Meer plek om te parkeren is er niet. En die toestellen zullen toch echt eerst leeg moeten zijn voordat ze weer kunnen vertrekken. De KDC-10 is leeg. De inhoud is van het platform gereden. Er wordt nu in vrachtwagens geladen op weg naar de eindbestemming. En terwijl de zon opkomt boven het vliegveld van Cebu maakt de bemanning zich op om weer naar huis te gaan. De VN-coördinator voor noodhulp, Valerie Amos... die twitterde ze juist dat ze erg bemoedigd is door de hulp... die nu komt van regeringen, burgers en bedrijven van over de hele wereld. In de deze week was ze nog kritisch. Toen vond ze dat de noodhulp veel te langzaam op gang kwam. De organisatie voor het verbod op chemische wapens... die breekt zich het hoofd erover. Wat moet er gebeuren met de chemische wapens van Syrië... Al dat mosterd en saringas moet toch ergens vernietigd worden. Albanië was een serieuze kandidaat, maar dat gaat niet door. We gaan daarover praten met Balkan-correspondent Joost van Egmond. Joost, waarom gaat het niet door? Mensen waren bang voor de gevaren. Er werd, er werd massaal gedemonstreerd in het land. Het gaat hier inderdaad om, om mosterd, gas, sarin, verschrikkelijk gevaarlijk spul. En Albanië heeft geen fantastische staat van dienst als dus het gaat om, ...om afvalverwerking. Het land heeft weliswaar... In, um, ...in het begin van deze eeuw... ...zijn eigen chemische wapens vernietigd... ...met hulp van Amerika... ...maar in het algemeen zijn de regels... ...en vooral het, het naleven van die regels... ...die zijn gewoon slecht... ...en mensen willen het er dus niet op wagen... ...dat nou uitgerekend het gevaarlijkste van het gevaarlijkste... ...naar hun land toe komt. Ja, maar ze waren wel serieus kandidaat. Ja, um, uh, de premier Edirama zei... ...ik heb een direct verzoek gekregen... ...van de Verenigde Staten... ...nou ja, dat is... Zoals ook in Nederland, maar in Albanië misschien nog een stap verder echt iets speciaals. Um, dan, dan ga je daar serieus naar kijken. Um, Albanië is een, een heel, heel nauwe bondgenoot van de Verenigde Staten. Ze stonden bijvoorbeeld ook vooraan in de rij om een paar gevangenen uit Guantanamo Bay op te nemen toen, toen die daar weg... Uh, weg werden gestuurd en naar een derde land moesten. Dus dat, dat wordt altijd heel serieus overwogen in Albanië. Ze willen heel graag Washington een plezier doen. Maar dit met alle druk die erop stond van de demonstranten ging de nog altijd verse premier Rama, die gewoon om zijn populariteit moet denken, ging hem een stap te ver. Dus hij kan er niet aan voldoen. Nee, Maar ze willen wel elke keer graag helpen bij dit soort kwesties. Heeft dat te maken met het feit dat ze dat zelf dus een keertje hebben gedaan aan het begin van deze eeuw? Of heeft dat misschien te maken met de lange geschiedenis? Vroeger was het Ooit het meest geïsoleerde land in Europa? Ja, ja kijk, dat zie je hier. Je hebt bijvoorbeeld in deze regio... Roemenië ook, die ook zo'n zo nierenflex heeft... van de Verenigde Staten, daar moeten we dicht tegen aanschurken. Dat is natuurlijk direct uit de Koude Oorlog. Toen kon dat niet. Nu zien ze in de Verenigde Staten, meer dan in Europa... degene die hun veiligheid garandeert. Dus die band die wordt heel nauw aangehouden. Het kan natuurlijk ook allemaal met Amerika... met die militaire samenwerking veel makkelijker. Dat ligt in Europa. Moet je dan het gaan hebben over bijvoorbeeld... het voldoende aan vuilnisvoorschriften. Nou ja, dat, dat lukt daar niet. Dus die samenwerking die wordt inderdaad heel goed onderhouden. Maar ja, moet er moeten mogelijkheden wel zijn. En dat was in dit geval was het politiek onderhouden mogelijk om hier nog aan te voldoen. Goed, Albanië valt af. Zijn er trouwens andere landen op de balkan die wel beschikbaar zijn? Ik kan me dat niet voorstellen. Er is er nog geen met name genoemd. En het probleem is natuurlijk ook, als Albanië nu zwicht voor enkele duizenden demonstranten... dan kun je daar toch wel vanuit gaan dat demonstraties elders ook komen. En er wordt natuurlijk een precedent gezet. Niemand zal blij zijn met mosterdgas in zijn land. Dus het ziet er somber uit wat dat betreft. In ieder geval hier in de regio lijkt me niet dat dat er nog van gaat komen. Dankjewel Joost. Joost van Egmond was dat. We zijn uit de recessie, dat heeft u vast en zeker deze week gehoord. Straks gaan we kijken of de Sinterklaasinkopen ook al op gang komen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Zaak tegen de Keniaanse president Kenyatta... en zijn vicepresident president Ruto bij het internationaal strafhof... die gaan gewoon door. Dat beslissen de Verenigde Naties Veiligheidsraad gisteren. Twee politici staan terecht voor het aanzetten tot geweld... bij de verkiezingen in 2007. Onze correspondent Koert Lindehij ging naar de Riftvallei, waar dat geweld plaatsvond. En hij peilde hoe de mensen daar over het strafhof denken. In een bar in uh, Nakuru en zelfs in die bar op de achtergrond de televisie... met beelden uit Den Haag van het internationale strafhof. Jacqueline Chabet is een Kalenjin van de stam van... William Ruto die terecht staat in Den Haag. Jacqueline, is het nou dagelijks een issue het strafhof in Den Haag? Ja, yeah, this is a daily issue where people speak about it every day. Gelooft u dat er vrede is uh, gemaakt door de twee vertegenwoordigers William Ruto van de Kalenjin en Uhuru Kenyatta van de Kikuyus? No, um with them they've made peace, but with the people on the ground and with the people the two tribes Kalenjin and the Kikuyus, there is no peace. It is an unofficial peace. Volgens Jacqueline Chebet is de vrede tussen Kalenjins en Kikuyus dus kunstmatig. Alleen hun leiders de Kikuyu Kenyatta, de president van Kenia... en de vice-president Ruto en Kalinjin... sloten een politiek verbond. Sindsdien is alles wat het strafhof aangaat in Kenia negatief. Want hun zaken bij het strafhof zijn gepolitiseerd. En dan kan er geen gerechtigheid worden gebracht door het strafhof. Ik ga dus op stap naar Nakuru naar het platteland... op zoek naar een Kikuyu en een kalendjeen, om te weten wat zij van het strafhof in Den Haag vinden. Een heel groot stuk land, majanimingi, veel gas. heet het, uh, hier. Hier zijn mensen uh, hervestigd na de golven van geweld, bijvoorbeeld de verkiezingen. Pieter jij is in Kikuyu. Ja, dat is een idee niet zo gebeurt. Den Haag, het strafhof, dat helpt ons. Want als de boeven, de hoogste jongens, worden gestraft... dan betekent dat er hier vrede is. Ah ja, daar staan die meteen. Ietsje verderop. Ontmoet ik Joseph Malel. Hij hoort bij de gemeenschap van de Kalenjin. The issue of heck, uh, we see, if it, if it can uh, uh, we don't have any problem with, the, with, the, with our communities, communities. Wij hebben hier geen problemen tussen onze uh, gemeenschap. Uh, en als de zaken in het strafhof zullen sterven, niet zullen doorgaan, dan zal dat de vrede hier op de grond helpen. Een tractor uh, rijdt voorbij. Met me meegereisd uh, hier op het platteland in de Riftvallei is Philip. Hij komt uit uh, dit gebied. Hij heeft de verschillende meningen gehoord voor en tegen het uh, strafhof. Een tegenargument is dat er oude wonden worden opengehaald. En dat in Afrikaanse traditie er eerst wordt gewerkt aan vrede en dat gerechtigheid minder belangrijk is. Ik kan niet weglopen van de waarheid. Die wond die geneest niet goed als je het vuil er niet hebt uitgehaald. En dat is de gerechtigheid die er moet komen. Je kan maar beter die wond dan weer openmaken... en het vuil eruit halen dan de wond laten genezen... want dan gaat het later toch weer etteren. Zodat het kan bekeerd en heald na half acht praten we verder over deze zaak. Over Kenia en het strafhof doen we met Goran Sluiter, hoogleraar internationaal recht. Dit is het geluid van een goederentrein trein. En tegen een goederentrein, trein, goederen treinen, ik moet u meervoud praten... wordt vandaag geprotesteerd aan de rand van de Veluwe. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu... heeft namelijk plannen om daar een goederenlijn neer te leggen. De heer Himstraijs van de Belangenvereniging De Steeg in Havikkerwaard. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe klinkt het nu bij u als u buiten de telefoon zou houden? Nu is het rustig. Op dit tijdstip uh, rijden er wel al treinen, maar nooit rond het halve uur, zeg maar. Ja, want er is al een spoorlijn. Uh, daar woont u ja. zelf uh, vlakbij. Wat voor problemen voorziet u in, voorziet u in de toekomst? Eh... Uh... Geluidproblemen, ondanks uh, een geluidmuur die er gaat komen, maar ook uh, ja, toch uh, gevaar, gevaarlijke stoffen, uh, onveiligheid bij oversteken, uh, trillingen, die zijn er nu ook al, en uh, ja, schade aan woningen. Uh, nou. En problemen ook voor de lokale economie. Uh, we draaien hier ook op toerisme. En dit is een heel mooi gebied. Uh, langs uh, de IJssel en aan de bossen van het Nationaal Park Veluwezoom. Ja, kortom, een hele rits aan problemen. En dan gaat uh, u vandaag met uh, de andere dorpsbewoners tegen protesteren. Wat gaat u doen? Uh, uh, ja, we hebben uh, een plan gemaakt om vandaag een uh, muur op te bouwen... van 4 meter hoog en 50 meter breed aan een uh, monumentale straat, zeg maar. En deze muur is ook net zo hoog als uh, die in werkelijkheid ook uh, gaat worden. Die geluid... als de extra. Groep, ja, ja, want die geluidswal die wordt 4,5 meter hoog. 4 meter hoog. Oké. Okay. En nu gaat u vandaag dus nabouwen als protest. Uh, een steegse muur, zal ik maar zeggen. Ho ho ja. ho hoe lang moet die blijven staan? Hij mag een, een maand blijven staan. Ja, en waarvan bouwt u dat? Van hout? Of, uh... Nee, nee. We hebben, uh, dit is een last-minute actie. En uh, we hebben vorige week zaterdag de plannen besproken. Dus het moest allemaal snel, snel. En uh, praktisch en ook om veiligheidsredenen... Uh, wordt hij van stijgerpijp en uh, windbrekersdoek... zodat niemand erin kan klimmen en er uh, geen gekke dingen kunnen gebeuren. Ja, hoe... Want hij staat vlakbij het spoor en daar hebben we toestemming voor gekregen... Dus uh, dat is heel uitzonderlijk. Ja, en hoeveel mensen verwacht u vandaag? Nou, we hopen dat er uh, nou, in ieder geval 200 mensen komen. Uh, het is natuurlijk uh, ja, last minute. En uh, ja, er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet geloven dat dit waanzinnige plan uh, door zal gaan. Ja, want en het, is, de... het is nog een plan, hè? want uh, het is nog geen werkelijkheid. De, de Tweede Kamer moet er toch nog over praten verder? Uh, nou, het is al een heel eind zeg maar, in de beslissingsroute. Uh, en uh, eind uh, december wordt er eigenlijk van staatssecretaris Mansveld een klap op verwacht. En dan uh, ja, uh, bepaalt ze of de goederentreinen treinen, uh, ja, hoe ze gaan rijden, zeg maar. En ja, de Tweede Kamer heeft daarna niet zoveel zeggenschap meer. Dus het ja, komt er nu op aan. Ja, maar het is een beetje van uh, not in my backyard. Hè? Die trein moet toch ergens rijden? Of zegt u van als het maar niet in mijn achtertuin is. Nee, dat hebben wij nooit gezegd. Wij zijn juist altijd heel erg uh, voor uh, de belangen van alle spoorbewoners in Nederland opgekomen. En ja, de plannen die toen de tijd bedacht zijn, uh, ja, die zijn heel nationaal bedacht en ook alleen in spooroplossingen gedacht. Uh, er zijn een heleboel onbesproken alternatieven. Uh, en ja, er zijn heel veel moties ook vanuit de politiek geweest en die zijn allemaal in rapporten weggeschreven. Dus er is ja, nooit zo goed gekeken uh, naar de alternatieven die er wel zijn. Goed, en vanda vandaag dit protest. Eigenlijk een soort wanhoopskreet om uh, zo'n hele grote muur nog uh, te bouwen. Mevrouw Hiemstra, ja. ik dank u wel voor het gesprek vanochtend. Ja, graag gedaan. Dit zijn de Eagles. How long? Komt uit 1997? Ja, nee, 2007. ook maar voor eeuwig jong. How long? Het 2007 dus van het album The Long Road Out of Eden. De Eagles waren dat. Nou, nog een paar uurtjes wachten. En dan komt Sinterklaas aan in Groningen. Behalve de kinderen wachten ook de winkeliers met smart op hem. Want de omzet kan wel een broodnodige impuls gebruiken. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer die peilde alvast de stemming. Dat deed hij in het centrum van Apeldoorn. Ik kom er alle jaren Helemaal het Spanje Marten Vergarderen is econoom bij de ING. Het wordt natuurlijk geen record Sinterklaas. Maar het vertrouwen neemt toch wat toe. De koopbereidheid ja, gaat de goede kant op. Dus we verwachten wel dat het wat beter zal zijn. In vergelijking met vorig jaar. Inderdaad. En heeft het ook met afgelopen donderdag te maken? Dat we net weer uit de crisis zijn? We moeten daar niet al te veel grote wonderen op zo'n korte termijn van verwachten. Het is natuurlijk wel een stap in de goede richting. Hier komt er Wat we nu hebben onderzocht en ook te zien is dat de cadeaus voor volwassenen, die zijn wat duurder geworden dan gemiddeld. Maar de cadeautjes voor kinderen, die worden maar anderhalf procent ongeveer duurder. En uh, ja, dat komt bijvoorbeeld omdat snoep en uh, chocola, dat is eigenlijk nauwelijks in prijs gestegen. Zou het kunnen dat we meer tweedehands cadeautjes gaan kopen? Nou, het zou goed kunnen. Het is natuurlijk wel leuk als de zak van Sinterklaas lekker vol zit. Maar ja, consumenten hebben niet zo heel veel te besteden. Nou, dan is zeker een kringloopwinkel, een tweedehandswinkel... een goede manier om er toch voor te zorgen... dat je veel cadeautjes krijgt voor niet te veel geld. Nou, dan ga ik eens even op bezoek bij wat echte Apeldoornse ondernemers. Modehuis, Beerman, bent u een beetje goed gemut uh, sinds afgelopen donderdag? Die 0,1% dat we uit de recessie zijn, ja zeker. Ik denk dat er eindelijk eens een positief signaal is vanuit de, de, de cijfers... dat de crisis voorbij is. Hoe probeert u nou mensen naar binnen te lokken de komende weken? Hiervoor hebben we een, een glazen huisje staan. En wij gaan met een stel Apeldoornse enthousiastelingen... Gaan we het kleinste glazen huisje van Nederland doen. En als u erin wil staan... Ja, het is even manoeuvreren tussen drie etalageboppen... maar straks zitten er echt dj's in die 55 uur live radio gaan maken voor Radio Apeldoorn. Zullen we even naar binnen gaan? Ja. Zo, ik doe heel voorzichtig. Hé, hey, meneer Beerman, is dit nou zo'n stunt... waarmee winkels zich overeind proberen te houden? Nou, niet overeind proberen te houden, maar wel vernieuwend zijn. Je moet initiatief nemen, je moet blijven investeren... en je moet ook les hebben en durven. Daar is een stoomboot aangekomen... van over de grote zee. Ah, de juwelier... Alles bling, bling hier. Crisis en sieraden, dat gaat niet samen. Ja, dat gaat juist heel erg goed samen. Ook in een tijd, als het allemaal wat moeilijker gaat... dan moet je juist wel eens dingen doen waar je blij van wordt. Er is al zoveel somberheid, er is al zoveel negativiteit. En als ik dan iemand hier in de winkel heb... en die geniet van een mooi sieraad of van een mooi horloge... U kunt hem mooi vertellen hoor. Ja, ja, ze zijn wel mooi, maar ik zie nergens prijskaartjes. Dan word ik altijd een beetje argwanend. Zo'n collier daar, dat is geen kattepis. Ik schat op een, op een 2.500 euro. Ja, dat zit boven het budget van 20 euro voor een surprise. Het hele schip is vol volgeladen. Wel duizend kisten zijn aan boord. Kijk, dit is een boekhandel. Met Sinterklaas heb je wel zo'n beetje zo'n tendens... dat ze wat goedkopere dingetjes kopen voor in de schoen. En dat soort, dat soort voor surprises en zo. Maar met kerst pakken ze toch wel weer groot uit, hoor. Dan vliegen de grote kookboeken weer over de toonbank. Ik hoor ook dat uh, mensen misschien meer tweedehands dingetjes gaan kopen. Nee, daar heb ik helemaal niks aan, maar volgens mij valt het met boeken wel mee. Want je wil toch, ja, als er een nieuwe schrijver een boek even uit heeft, dan wil je dat toch hebben. En een oude agenda heb je ook niet zoveel aan. Helemaal niets. Nee. Mag ik een agenda van 2010? Eens <laughs> dus even zoeken, dan moet ik inderdaad het Antiquariaat in. Dat klopt. Haast elke. De alle commotie rond Zwarte Piet de afgelopen weken... lijkt het erop dat juist meer mensen dit jaar 5 december gaan vieren. Dat blijkt uit onderzoek onder 1800 consumenten. En wilt u weten wat de favoriete cadeaus nou van Sinterklaas zijn? Kijk dan eventjes op nos.nl. Jeroen heeft het allemaal op een rijtje gezet. Na acht uur kunt u nog mee veel meer Sinterklaas verwachten. Onze verslaggever is in Groningen en we bellen eventjes met de pakjesboot. Kijken of ze op koers liggen.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 Ziekenhuizen in Tripoli roepen op om bloed te doneren voor slachtoffers van de gevechten tussen Libische militieleden en burgers. Daarbij vielen gisteren en vannacht zeker 30 doden en honderden gewonden. De premier van Libië had de hulp ingeroepen van burgers om een einde te maken aan de macht van de milities die Libië in een chaos hebben gestort. De vrouwenzender, die SBS volgend jaar wil opzetten, wordt over twee jaar een gokzender, schrijft het AD. Dat zegt het strategisch plan van de zender in handen te hebben. SBS Broadcasting hoopt met de gokzender in twee jaar tijd bijna 20 miljoen euro te verdienen. En de Europese Unie geeft 7 miljoen euro extra aan de Filipijnen voor noodhulp naar orkaan Hayan. In totaal heeft de EU nu 20 miljoen gegeven en afzonderlijk hebben de Europese landen zo'n 25 miljoen euro toegezegd. En dat geld is bedoeld voor schoon drinkwater, onderdak, medicijnen en de coördinatie van de hulp. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Het verkeer moet vanochtend vroeg rekening houden met zeer slecht zicht. Dichte mist komt voor in Limburg en in een band van Zeeland via het midden naar het noordoosten van het land. Soms is het zicht minder dan 100 meter en dat betekent dat het verkeer er echt last van heeft. Temperaturen liggen op dit moment tussen de 0 en de 5 graden, maar in het noordwesten is het totaal ander weer. Daar is het 6 tot 10 graden, maar het een westenwind is het zicht prima. Voor de rest van de dag geldt dat de mist langzaam optrekt, maar vrijwel overal blijft het bewolkt en nevelig. Heel af en toe breekt de zon door, en dat gebeurt dan vooral in het midden en zuiden van het land. Temperaturen lopen vanmiddag uiteen van zo'n 6 graden in het zuidoosten tot 10 graden in het noordwestelijk kustgebied. Op als op de weg dus. Wij We hebben straks nieuws over Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Want sinds die drie eilanden gemeente zijn van Nederland... zijn de prijzen daar behoorlijk gestegen. U hoort dat allemaal straks in een reportage van Menno Reemeyer. Maar eerst Friesland Campina en de Wageningen Universiteit... die gaan China helpen de zuivelproductie schoon te houden. Afgelopen jaren waren er verschillende schandalen... rond de melkproductie in China. En dus moet het vertrouwen teruggewonnen worden. Om dat te doen zet Friesland Campina een proefboerderij neer in China... waar de Chinezen de nieuwste technologieën kunnen leren. Onze correspondent Marike de Vries die bezocht de boerderij... en die ligt net buiten Peking. Atse Schaap van Friesland Campina... We kijken uit op een hele bak vol koeien hè, die lekker buiten lopen hier. Ja, mooie koeien. Chinese koeien. Uh, dat ziet er hier heel goed uit. Hier uh, kan melk geproduceerd worden. Wat bent u tegengekomen op deze boerderij? Nou, we zien hier uh, een boerderij die in ontwikkeling is. Uh, dit is toevallig een biologische boerderij. De eerste biologische boerderij in China, wat uh, heel bijzonder is. Een voorbeeldboerderij eigenlijk? Het he? is een vorm van voorbeeldboerderij. Het hele mooie wat we hier natuurlijk zien is dat hier ook een prachtige voorziening is om burgers en consumenten te ontvangen. Ze ontvangen hier 10.000 Chinese burgers per jaar. Omdat er nogal wat ontbreekt aan het consumentenvertrouwen op het gebied van met name melk in China. En dat is dus een punt waaraan heel hard gewerkt moet worden. Vandaar dat het ook prachtig is dat deze boer... Uh, daar ook heel veel moeite voor doet. En dat ook ziet als een, uh, als een kritisch punt om uh, zijn melk te kunnen vermarkten. De koeien zijn uh, net gemolken. Dus de melkput wordt schoongespoten. Ongeveer 500 koeien worden hier uh, gemolken. En het, de melkput ziet er eigenlijk hetzelfde uit als in Nederland. Met van die slangen die op de uiers worden vastgemaakt. En het is ook hele nieuwe apparatuur, want het is hier nog niet zo lang gebruikelijk om het dus machinaal te doen, dat melken. Betaal degene die veilig voedsel produceert beter dan degene die het niet zo nauw neemt met voedselveiligheid. Uh, en dan zul je zien dat stap voor stap het goede proces op gang komt. Betekent dat nou dat jullie mensen gaan betalen of is dat jullie advies? Friesland Campina produceert niet in China, dus wij zullen dat in dit stadium zeker niet gaan doen. Wat wij wel willen gaan doen, dat is uh, uh, laten zien hoe het kan. Uh, ik zou zeggen, mensen de energie geven uh, hoe ze het hier zelf kunnen, kunnen uh, toepassen. Uh, en uh, dan is het natuurlijk uiteindelijk ook vooral aan de Chinese partijen zelf om uh, dat te gaan organiseren. Het mm. Ziet er keurig uit, hè? hier komen ze allemaal van de lopende band aflopen. Allemaal van die halve liter pakjes, ik denk met yoghurt. Het ziet er bijna uit als een fabriek van Campina, hè? Is, uh, dit is kleinschalige verwerking, maar het ziet er inderdaad heel netjes uit. Een, uh, een mooie afvulmachine, een mooie hygiënische omgeving. Nog wel relatief veel handwerk, dat zul je in een Nederlandse fabriek uh, minder zien. Uh, ja, want alle pakjes worden allemaal even eruit gehaald, gecontroleerd en weer in de dozen gestopt. Ja. Maar voor zover wij dat van hieruit kunnen beoordelen, denk ik wel dat dit een... Uh, een goed fabrieksproces is wat je hier ziet. Maar nogmaals, relatief kleinschalig. Ja, en je ziet het niet aan de buitenkant af natuurlijk wat er in die pakjes zit. Nee, precies. En, uh, daarom is het zo belangrijk om uh, die kwaliteitscontrole door de hele keten op de goede punten te doen. En uh, overal ook te checken en, uh, en de merk te controleren. Dat blijft belangrijk, hoe mooi het er ook uitziet. Waarom doen jullie dit? China is een heel groot land. China is een continent met heel veel mensen.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 Op de boerderij. En daar krijgen we natuurlijk allemaal de yoghurtjes... die we natuurlijk toch even moeten proeven. Nou, daar gaan we. Prima. Uitstekend. Vergelijkbaar met de Nederlandse? Qua smaak zeker. Absoluut. De yoghurt is een beetje zoeter dan in Nederland. Maar dat zijn ze hier in Beijing gewend. Dat zijn atse schaap. Hij was op pad samen met onze correspondent Marike de Vries. Zal Frankrijk ontbreken op het WK-voetbal komende zomer in Brazilië? Dat is de grote vraag na de eerste wedstrijden gisteravond. Fransen verloren namelijk de eerste wedstrijd van de play-offs van, Oek van Oekraïne. En ze verloren met 2-0. Frank Wielaert volgde gisteravond voor langs de lijn uh, die wedstrijd. Frank, uh, nou ja, wat ging er mis? Frank Ribéry, Europees voetballer van het jaar. Nog meer topspelers in dat elftal van Frankrijk. Was Frankrijk zo slecht of was Oekraïne misschien heel erg goed? Nou ja, de Oekraïne heeft het in ieder geval slim aangepakt... en Frankrijk heeft uh, uh, niet naar de speler gespeeld. Jij noemt uh, Ribéry, maar je kunt ook uh, Nasri, uh, Giroud... twee spelers uit de Engelse competitie die uh, heel goed zijn. Benzema, je, die je op de bank kunt laten... De, de aanvaller in de basis bij Real Madrid normaal gesproken... Maar uh, vandaag dus bij, of gisteren bij Frankrijk op de bank. Ja, dan heb je het dus niet goed gedaan. Oekraïne heeft heel goed verdedigd en uh, sterk gecounterd. En ze hadden zo Zulia. En die maakte het verschil. Die maakte dezelfde 1-0 en 20 minuten later versierde die keurig netjes een penalty door Jan Molenko binnengetikt... en uh, ja, op de counter en al gespeeld... heeft Oekraïne het gewoon slimmer gedaan... met Frankrijk 2-0 achter... en dan terug naar Frankrijk... en dan dinsdag het goed maken... dan heb je een serieus probleem tegen Oekraïne. Ja, en de Frankrijk eindigde de wedstrijd... geloof ik ook nog met 10 man? Ook dat nog, ja. Want Korssel, die de man die, die de penalty veroorzaakte... die uh, ging ook nog... Uh, uh, lelijk tekeer... in de extra tijd... maar uh, ook... Oekraïne denk ik, kreeg trouwens nog een rode kaart in de extra tijd, maar twee keer geel in, uh, in de extra tijd van, uh, van de wedstrijd. Dus ook die eindigde met uh, tien met man. Het was allemaal nogal tumultueuze dus slotfase. Maar dat had alles te maken met die 2 oorsprong voor Oekraïne. Dat ze bij Frankrijk maar moeilijk mee om konden gaan. Maar Korsjel, die gaan ze missen, zeer zeker. De ja. Goed, dat wordt erg lastig voor de Fransen. Gisteravond ook Portugal tegen Zweden. En uh, die wedstrijd werd vooral aangekondigd als de wedstrijd van Ronaldo tegen Slatan. En Ronaldo deed het weer. Hij maakte de 1-0. E en Slaat dan hebben we hem bijna niet gezien. Nee, Slaat dan zijn 11 Ze heeft voornamelijk moeten verdedigen. Het begon allemaal nogal uh, uh, gelijkwaardig. Portugal en Zweden, allebei kansen in de openingsfase. Daarna gebeurde er een hele tijd niets. En de hele tweede helft heeft Portugal aangevallen en uh, Zweden verdedigd. En in de 83ste minuut moest dan toch de verdediging van Zweden uh, zwichten voor Ronaldo. Prachtig toepen door, heel knap gedaan. Een uh, heel moeilijke goal om uh, te maken. Maar ja, uh, hij heet niet voor niks uh, CR7, zoals een bijnaam luidt. En uh, hij deed dat uh, heel knap. En inderdaad, voor Ibrahimovic was er geen tijd om uh, te schijnen. Dat moet, uh, daarvoor moet hij wachten tot kranten op dinsdag. En dan zal het ook serieus moeten. Bij de return in Zweden moet uh, Ibrahimovic... Zich van zijn beste kant laten zien. En dan moet uh, Zweden maar hopen dat ze Cristiano Ronaldo ook in bedwang kunnen houden. Want anders gaat Portugal naar het WK en niet Zweden. Ja. Dan hebben we nog de twee andere wedstrijden. Om te beginnen Griekenland-Roemenië. Uh, dat werd uh, 3-1. Nou, de Roemenen kennen we nog, want die zaten bij Nederland uh, in de groep. Um, is Roemenië een team wat uh, 3-1, want het is natuurlijk wel een uitgescoord doelpunt, uh, zo'n achterstand kan maken? Dat, dat zou kunnen. Griekenland is een. Uh... Een land dat heel moeilijk tegendoelpunten krijgt. Dus uh, dat, dat is dan weer een probleem voor Roemenië. Maar goed, het uitdoelpunt uh, was welkom. Uh, het was weliswaar ook 2-1. Dus eigenlijk heeft Roemenië zich nog een, een, een doelpuntje B laten nemen. Griekenland heeft wel Mitroglou, Dat is een machine dit seizoen. Hij speelt ook bij Olympiakos, Piraeus in de Champions League. En hij heeft bijvoorbeeld anderleg behoorlijk last van hem uh, gehad dat hij doelpunten doelpunt maakt. En nu ook twee voor Griekenland en Roemenië. Het wordt niet makkelijk voor Roemenië... maar dat uitdoelpunt dat zou nog wel eens cruciaal kunnen zijn, zeer zeker. Ja, IJsland-Kroatië, dat is de laatste wedstrijd, was uh, en bleef 0-0. Uh, misschien het meest opmerkelijke, dat de uh, Nederlandse spits is uitgevallen. Ja, Siktorsson, vlak voor rust, hij uh, had uh, duidelijk behoorlijk last van zijn enkel... ging uh, op de brancard van het uh, veld af... We niet verder. We weten, weten nog niet hoe ernstig die uh, enkelblessure is. Maar het zag er wel ernstig uit. En uh, IJsland had het ook ernstig lastig met Kroatië. Dat kwalitatief uh, een beter elftal heeft. Vint uh, Bogafs van stond ook in de basis. De spits van uh, Heerenveen en Goedmondson, de aanvaller van AZ, stond ook in de basis. Maar IJsland stond na 50 minuten nog maar met zijn team. Want Skulason kreeg een rode kaart en toen was het echt tegenhouden. Nou, dan hebben ze bij IJsland... Uh, uh, een help gehad in hun doelman, want die heeft uh, uh, IJsland keurig overeind gehouden tegen Kroatië. Dat is knap. Goed, uh, goed gedaan. Goede uitgangspositie. Met tien man tegen de elf van Kroatië 0-0 gespeeld. Ook al moet je nog naar Zagreb. IJsland is een elftal dat daar nog wel een aardig resultaat zou kunnen weghalen. En dat zou echt een stunt zijn, want IJsland is nog nooit op een WK geweest. En ze smachten daar naar een mooi succes. Goed, komende dinsdag weten we het. Kunt u natuurlijk allemaal volgen hier op deze zender Radio 1. Want Frank Wielaard is er vast en zeker weer bij. Frank, dankjewel. De zaak tegen de Keniaanse president Kenyatta en zijn vice-president Ruto bij het internationale strafhof, dat gaat door. Kenyatta en Ruto staan terecht voor het aanzetten tot geweld tijdens de verkiezingen in 2007. Ze doen alles aan om onder de zaak uit te komen. Ze proberen dat bijvoorbeeld via een resolutie bij de VN-veiligheidsraad. Maar de VN-veiligheidsraad stemde tegen. Ik praat erover door met Johan Sluiter, hoogleraar internationaal strafrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Terechtbesluit van de Veiligheidsraad. Uh, ja, zeker. zeker. Uh, de, de procedure bij de Veiligheidsraad is niet uh, bedoeld om mensen onder hun eigen strafproces uh, te laten uitkomen bij het ICC. Uh, ik heb me nog wel verbaasd over de, de stemverhouding. Er waren toch uh, nog wel zeven landen voor uh, het voorstel van Kenia. Uh, en en uh, de andere acht ja, die hebben ook niet echt tegen gestemd, maar zich onthouden van stemming. Dus dat, uh, dat stelde me wel teleur, zeker landen als... Uh, uh, Engeland en, en Frankrijk, die partij zijn bij het ICC-statuut... die zouden zich eigenlijk uh, fel moeten verzetten... tegen dit soort misbruik van de Veiligheidsraad... maar die hebben ook niet eens uh, tegengestemd. Nee, maar op zich is het misschien al uh, het meest opmerkelijk... dat het daar terecht is gekomen, dat het zover heeft kunnen komen. Ja, het is, ja, dat is dat, uh, zeker. Dat, uh, het is natuurlijk een lang proces waarin Kenia probeert die zaak uh, op alle mogelijke manieren te frustreren. Ze proberen de zaak eerst in Kenia te houden, dat mocht niet van het ICC. Ze maken gebruik van de Afrikaanse Unie, die eigenlijk zegt: van ja, uh, als dat zo doorgaat uh, met uh, ja, het, het discrimineren van Afrikaanse landen. Uh, dan uh, hebben wij ook geen trek meer in het ICC. Kenia heeft aangekondigd via het parlement dat ze zich willen terugtrekken uit het ICC. Er is sprake op grote schaal van het uh, beïnvloeden en intimideren van getuigen. Uh, dus dit is eigenlijk een, een, een laatste of laatste, ja misschien voorlopig laatste wanhoopspoging om via de veiligheidsraad de zaak dan te stoppen, omdat de verdachten die zien inmiddels dat. ...die zaak ondertussen wel steeds verder gaat. Dus naarmate de zaak vordert, wordt natuurlijk ook het risico... ...op een veroordeling voor de president en de vice-president uh, steeds groter. Dus ze beginnen zich ook wel weer steeds meer zorgen te maken. Ja, maar dat is de ene kant, hè. De, de individuele kant. Aan de andere kant, uh, de Afrikaanse Unie slaat ook een beetje wild om, uh, om zich heen... ...en uh, trekt die steun in feite in uh, aan het strafhof. Betekent dat, dat dit misschien wel de laatste grote zaak is? Ja, nou, het is wel heel zorgelijk natuurlijk voor het gezag van het strafhof en, en de uitstraling. Dat uh, op deze manier uh, via, via uh, politieke uh, druk, hè, want dat is het, het zijn alleen politieke overwegingen. Uh, uh, Zo'n zo zaak tot een halt, uh, uh, men probeert tot een halt te brengen. De Afrikaanse Unie is een heel machtig blok binnen dat ICC. Dat zijn heel veel landen uh, die heel veel invloed hebben op, uh, op het uh, strafhof. Dus het ICC maakt zich daar erg ernstig zorgen over. En, um, um, ja, en, maar het is natuurlijk een, een volstrekt verkeerd signaal als het effect zou hebben. Want dat zou in wezen aantonen dat uh, je via uh, politieke druk uh, het ICC kunt, uh, kunt beïnvloeden... Um, maar ondertussen is dit wel aan de gang en staat ook het gezag van het ICC op het spel. Um, het is en, een ja. soort prestigestijd. Uh, nu, als het ICC, dus het strafhof, buigt, dan uh, hebben ze ook geen vuist meer voor de toekomst. Ja, ja nee, het is, het is een, een, op dit moment een heel zorgelijke situatie. En je zou je ook uh, natuurlijk kunnen afvragen wat bijvoorbeeld Nederland doet en andere landen uh, die het ICC eigenlijk... Uh, Heel sterk zouden moeten ondersteunen. En Nederland heeft bijvoorbeeld wel, als het gaat om Joegoslavië-tribunaal, zich altijd ingezet. dat uh, mensen als Milosevic en Karadzic en Mladic berecht moeten worden. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Met heel veel politieke druk op Joegoslavië. En men zou uh, ook verwachten van Nederland en ook andere landen. zoals Duitsland en, en Zweden en, enzovoort, die het ICC erg steunen. dat ja. die ook de druk op, op de Afrikaanse Unie wat dat betreft uh, opvoeren. Ja, maar ik hoor er helemaal niks van. Ik hoor Nederland niet opkomen voor het strafhof. en al die andere landen die u. Noemt ook niet. Nee, dat, is, dat, is, dat, dat verbaast mij aan de ene kant ook. Aan de andere kant is het natuurlijk ook als uh, een soort olievlek zich aan het uitbreiden. Het was eerst alleen Soudaan. Nou ja, dat was, uh, dat was nog wel te doen. Hè? Dat, uh, maar ja, inmiddels is Libië is ook een probleem. En Kenia is daarbij gekomen. En Kenia is natuurlijk ook in Afrika weer een, een, een erg machtig uh, land. Ook binnen de Afrikaanse Unie. Dus. Landen zijn ook wel wat omzichtig aan het opereren, maar ik denk wel dat op een gegeven moment de tijd daar is gekomen. Als het gaat om Kenia, waar er toch sprake is van uh, ja, ongeëigende politieke druk, het beïnvloeden van getuigen, het in intimideren van getuigen. Dat uh, de landen uh, zoals Nederland paal gaan staan voor het ICC en, en zich uh, wat, wat, uh, wat, wat, wat harder gaan opstellen. Meneer Sluiter, uw oproep is uh, luid en duidelijk overgekomen. Uh, nu maar kijken wat ze ermee doen. Dank u wel. Goor Sluiter was dat. Hoogleraar, internationaal strafrecht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn bezig met een rondtocht... door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Afgelopen dagen waren ze onder meer op Saba en Sint-Eustatius. En morgen bezoeken ze Bonaire. Dat zijn sinds drie jaar de bijzondere gemeenten van Nederland. En die verhouding levert problemen op. Zo zijn sinds 2010 de prijzen enorm gestegen. Met alle gevolgen van dien. De reportage is van Menno Meijer. Een van de problemen in de eilanden die gemeente zijn geworden, Bonaire, Sint-Eustatius en ook Saba... is dat de prijzen enorm zijn gestegen omdat er een dubbele invoer moet worden betaald. De producten komen via Sint-Maarten, daar moet import worden betaald. En van Sint-Maarten naar Saba nog een keer. In het supermarktje op Saba, in de hoofdstad de bottom. Komt u de prijzen bekijken? Ik kom even de prijzen bekijken, maar een broodje voor 3,5 dollar... En wat heeft u nog meer in de tas, in het mandje zitten? Ik heb uh, één uh, paprika, die is uh, 1,19. Ja, dat kan nog. En hier heb ik drie uh, sla. Hier ja. is 6,25. Ja, 6,25 dollar hebben we het dan over. Ja, 6,25 dollar. En allemaal dollars, hè? Ja, alles is in Het Is hier al duur, hè? Ja, het is erg duur. Ja. En woont u hier? Ja, ik woon hier. Ja, lang? Ja, sinds uh, 96. Dus u weet ook dat het sinds een aantal jaren pas is... Ja, het was nooit goedkoop, maar nu is het echt. Uh... Sinds 10-10-10 zeggen ze hier. Ja, klopt. Is we zijn een bijzondere gemeente maar, zijn geworden? Ja, het is alleen maar niet, niet met een kwartje omhoog, nee, met dollars omhoog. En de problemen spelen niet alleen op Saba. Een dag later komen koning en koninginnen aan op Sint-Eustatius, Stacia, zoals ze hier zeggen. Het is er de laatste jaren verbeterd, met name het onderwijs en de gezondheidszorg. Maar de hoogte van de prijzen blijft een groot probleem, ook hier. Ja, dat klopt. En uh, het, het, het gekke ervan is dat Stacia het duurste eiland is. En ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat een van de punten dat ik heb gemerkt... dat de import, de invoerkosten, you know, dat, dat is echt versterkelijk duur... Vroeger had je natuurlijk geen import als je van Sint Maarten naar hier naar Sint Sinterstasi zegt. Nee, gaat. geen import. En ik vind het um, schandalig. Want um, hier op Stacia produceren we niks, helemaal niks. Maar dat zomaar oplossen is een probleem, zegt minister Plasterk... die als minister van Binnenlandse Zaken mee is met de reis van de koning en koningin. Nou, dat is een van de dingen. Daarover zijn we wel goed in gesprek met Sint Maarten. Dus dan treed ik eigenlijk als minister van ons land. Dus inclusief Saba en Stecia op richting het andere land Sint Maarten. Zeg, kunnen we nou niet wat afspreken over die dubbele importheffing? Nou, dat is in een praktijk vaak toch ingewikkeld. En dat snap ik ook wel weer. Omdat de, de winkeliers van hier die gaan gewoon naar een supermarkt op Sint Maarten, gooi een wagentje vol. Betalen bij de kassa. Daar zit natuurlijk de BTW gewoon in. En dan leggen ze hier in de winkel en dan komt natuurlijk nog een keer de belasting eroverheen. Dus of, of daar een hele directe oplossing voor is, kan ik niet beloven. En dus moeten de eilanden zelf oplossingen zoeken. Zoals Hazel Plantation, dat bezocht wordt door koning en koningin. Een landbouwproject van de overheid om eigen voedsel te produceren. Well, what we're doen here, we are growing vegetable and fruits om meet the local needs of De koning wil weten of ze gaan uitbreiden zodat ze het hele eiland kunnen bevoorraden. Is there also a program to to increase the uh, arable land and, and agriculture? Want anders als je het van ver moet halen en if if it can't since it's, it's unaffordable. Yes, in Alexandra I remember als alles moeten importeren, dan blijven de prijzen dus onbetaalbaar. Al dus de koning, die vandaag naar Bonaire gaat. Dit zijn de klanken van hoeveel van ik, Malvie. Ik. Nee, dat komt er dan toch weer niet. Uh, hoe ik was dat aan Malvia? Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Is wat, jong? Goedemorgen. De PVV verandert in een secte. Dat zegt de oud-persoonlijk medewerker van Wilders... en oud-Kamerlid Johan Driessen in NRC Handelsblad. Zeker vier zittende Tweede Kamerleden... en talrijke medewerkers zouden de partij per direct willen verlaten... als ze een nieuwe baan konden vinden. De hele partij draait om de carrière van Geert Wilders. Driessen vertelt in de krant hoe PVV'ers in mails aan Wilders... roddels over collega's beschrijven om een baantje te, bema te bemachtigen. Toeren die mensen alleen uithalen in een sekteachtige omgeving. Al dus Driesen. Wie erover denkt om een nieuwe zorgverzekeraar uit te zoeken... met behulp van een vergelijkingssite... doet er goed aan om de Volkskrant te lezen. De krant heeft bij de drie grootste vergelijkingssites... dezelfde gegevens ingevoerd. Maar ik kreeg wel drie verschillende adviezen. Tegenstrijdige adviezen bemoeilijken de keuze voor consumenten. Kwart van de Nederlanders overweegt over te stappen. Kartel Waakhond, autoriteiten Consument en Markt... laat weten dat vergelijkingssites de komende weken nauwgezet worden gevolgd. Nadat het Algemeen Dagblad deze week op de voorpagina... de lezer al vroeg wat ze geven voor de Filipijnen... doet de Telegraaf dat vandaag. Nederland geeft gul. Met een uitgroepteken erachter is de oproep in de kop. In het hele land zijn initiatieven... om de getroffen inwoners een hart onder de riem te steken. Tot gisteravond was er 3,5 miljoen euro overgemaakt op Giro 555. Samenwerkende hulporganisaties waagt, niet, waagt zich niet... aan een voorspelling over de opbrengst... naar de radio- en televisieactie van komende maandag. Duizenden vrijwilligers in San Francisco hebben geholpen... om een vijfjarig ex-leukemie-patiëntje de dag van zijn leven te bezorgen. Miles Scott dacht dat hij met zijn ouders een Batman-pak ging kopen. Maar hij werd Batman. Begeleid door de politie mocht Miles in een echte Batmobiel door de stad. Speciaal voor hem waren wegen afgezet. Kwam de krant de San Francisco Chronicle met een speciale editie... en twitterde het Witte Huis, go get him. Hij kreeg zelfs een bedankje van president Obama. Way to go, Miles. Way to save Gotham. Het Algemeen Dagblad komt op de dag van de aankomst van de Sint in Nederland met slecht nieuws. Er zijn te weinig geschikte schimmels voor de hulpzinten. Paardenpiet Jack van den Broek, eigenaar van Americo, zegt dat de paarden anders worden gefokt. De schimmels zijn wat feller, wat schichtiger geworden en kunnen daarom niet zo goed tegen de stress van de intocht. En dat kan de Sint natuurlijk niet hebben. Het Bewijs is te zien op YouTube. Zo viel de Sint drie jaar geleden in dwingeloop van zijn paard. En de kinderen schrokken er flink van. Oh jee, nou hopelijk gaat het straks in Groningen allemaal goed. Ja. Grootste probleem vandaag toch, Ewout, hey, is of de boot goed aankomt. Ja, dat denk ik wel. Ja, want het is hij wel was... heel erg mistig. He? Ja, maar hij was omgekeerd. Jij volgt duidelijk het Sinterklaasjournaal niet. Nee. De boot was omgekeerd, jongen. En de vraag is: komt hij op koers? We gaan zo bellen.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 En doe daar dan nog een staatssecretaris bij, een tuinman, een en Orcafé, een stadsecoloog, en klimaatconferentie, een middeleeuwse tekst, een mestverwerker. Haal even aan. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1 Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Er is goed nieuws over Access for All. En de eerste aan wie ik dat wil vertellen zijn de mensen van Access for All. Uh, morgen, gesprek met Hilke, heb ik hem. Excess Helpdesk. Wat kan ik voor u doen? Dag Hilke. Je krijgt een acht. Nou, dank u wel. Nou, wel. Ja. <laughs> Voor jullie alles in één pakket. Nou, goed om te horen. Het hoogste cijfer van de Consumentenbond Provider Monitor. Jullie cool. zijn alweer de beste. Daar nou, niet zomaar. Daar hebben we wel wat voor gedaan met z'n allen. En daar mogen we een diepe buien voor maken. Zo is het en dat doe ik dan ook. Goed zo. En jullie vieren het met een aantrekkelijk aanbod op alles in één extra van Access for All.